In de naam van de Heer, die hemel en aarde vermaakt heeft, die trouwe houdt en leeft in eeuwigheid, en nooit laat varen de werken, reine vonden, Amen. Genade en vrede zij die van God en de Vader, en de Heer Jezus Christus door de heilige geest Amen. Laat ons voorhaal eens mijn een schattelijk gebed. Ach, heren, wij mochten nog één hier meer op deze sabbadag bij me kan bomen in het heilige geest en als Heer is zou gewoon tot profeet, tot priester en tot koning wezen in dit avond. Om voor ons te leren dat ene wijsheid en voor ons dat ene offer, dat in ieder gevolgen priesterlijke offer zijn. Maar dat hij ook onze voorbidder mocht wezen in de hemel. En eerder dat hij dat werd en die hij met het prijs dit bloed gekocht heeft, dat hij dat ook toepassen zou. Want dat werd, dat motto ook toegepast worden door de werking van het Heilige Geest. Heere wezens dan ook tot komen, om over ons te heersen, ook wanneer dat u uw woord mag spreken en horen, van afheerig hij weet, een mens is in twaag. Herinner van onze zelden, dat gaan we al door de verscheerde kanten, maar luidt ons in uwe ween. En al heren mochten nog geven dat het voor uw kerk nog, dat je een beetje rest hier nog mocht ontvangen in de taal, dat je nog een beetje adem nog eens mocht grijpen in de strijdkerk van dit leven. Frans, voor uw kerk, heren, dan heeft ze wel beloofd dat wat die gans begon, dat... Zou we dat tot aan de dag van Christus Jezus. Maar hij wil en dat de weg in dit wereld. Dat zal de weg van tien dagen van verdriet wees. Aan heren mogen dan. In die tien dagen van verdrukking. sterkte, Willigheid. nederigheid, ootmoedigheid En vrees. Om een mens met te brengen, werden we van onze niet komen kennen. We hebben van een eisje niet komen willen, maar we vechten. Wij vechten met deze nieuwe wezen niet. Maar hij hier dat mijn God nog u mijn mag En dat we door zijn van die lieve jaren. Oh, hij had, hij dacht dat hij zo goed. terwijl hij leidde niet tot die, tot die. Die kamer van zijn dochter. Maar toen mocht hij nog leren. Dat hij aan de kant moest vallen. En nog later dat hij achter hem moest vallen. O, heren, mocht we nog. Ook in deze tijd. Nog eens nieuws lessen nog geven. Aan uw kerk, aan uw volk. En heren, mocht we dan nieuwe woord nog gebruiken. En als die grote potten dan gaan nog eens watten mogen, mogen maken tot even hier, hier. Oh, dat zijn hij en dat is de werf van Dat Want het is Paulus die klant en het alles die het nat maakt. Maar het is alleen die, o al Heere, die de was om even kan. En ach, Heere, nog op die akker als die grotere boos nog eens willen komen in dit avondje. Heere. Oh, wat zou het toch, wat zou het toch een eeuwig wonder zijn, Als we nog op dat achter nog eens komen moest, dan als hij daar komt en ik alles mee. Oh, dat was zo'n derde toch wat bekeerd. Net als adem op het toch wat bekeerd geworden is. En als heren, dan mag die ritten, die mag er wat aflezen op die achter. En dan zijn ook ouwe Naomi er ook nog wat zat. Heren, doet het nog, dat ieder naam er nog in verheerlijk mogen worden. Ieder vallig werd nog een beetje troost mogen krijgen. Met de oude jordes en overloof en al de aanvesting van de voorste duisternis. Waar heer hij zelf die pers alleen getreed. En hij zelf gezegd hier, dat uw valletje zou zouden ook wat van lief. Niet hadden verdiend zien, maar in de naast komen van ieden grote lof door Jezus Christus. En die heren, mocht het dan, hij weet en iedereen hoe dat we opgekomen zijn. Oh, mocht er nog onder zitten die, zijn er nog opgekomen met de dag. Oh, mocht het en nog eens voor mij lezen. Heren, het, mocht dat hoop dan nog niet bestand worden en dat in. In het begin van het leven, maar ook in het verdere leven van de zaak. Wanneer dat is in het arme huis terechtkomt. Hij weet het hier, hoe dat is hij de zijn in het leven van het vrouw. Als ze verlangen nog om, om iets van iets te horen hier. Want ze hebben door genade geloofd. Dat al, als dat het van die mond zelf niet hoort. Dat heeft geen waarde. Zouden alle mensen er goed van denken, dat heeft geen troost. Maar hier één woord. Al die door je gegeven is gesproken wordt hier. Al dat meerderwaard en al dat stop op haar. Mocht er dan nog een in God rekenen. En hier uw verkoop nog gedenken. En uw belasting nog vervullen. Ik zei niet. Ah, oh, mocht het nog eens ondervonden worden door die vrije genade, Heren die God verheerlijkende genaam. Wat nieuwe we dat, dat bloeit alleen voor tot de verheerlijken van die eigenaar. En hier dat zou klimmen uit de stad. Ah, oh, dat we nog in lage plaatsen maar terecht moeten komen. En dat we nog een gegeven mogen worden om een bedelaar te worden. En te te worden en te blijven. hij weet, wij weten zelfs niet wat het best is. En zouden we er nog een enige ervan mogen weten, dan zouden we er nog eens moeten beleiden hoe weinig dat we ervan weten. Mogen we dan nog overkomen hier. En als hij overkomt, dan brengt alles mee. Dan mag die kerk wel eens even zingen in de verdwikking. O, ah, dan mag die trouwens en zielen in de gevangenis, daarna mogen ze zingen. O, zitten ze vast in de gevangenis en o, zitten ze in de diepste leidingen en in de diepste betroden. Ah, o, mogen ze nog zingen in Gods verblijf. O, laat dat volk het nog eens eerlijk verklaren in de, die in de taal. Daar ze mogen ze ophebben, o, op die vertrouwen die Oh, daar is er nog eens aan zingen geloofd, hij hoort me dicht ons Hij overlaat ons dag en hij, hij komt nog in die woorden te verklaren, open die we moesten. En hij, bij mij vrij moest, op mijn trouw verbond, al wat hij ontwreekt, op mijn trouw verbond, zo hij het, mijn Heer, mocht hij het nog eens heeft. En dat je dan al de noden van de gemeente verdenken moet, de rouwdragende familie en zoveel andere rouwdragende in onze midden. Weet u, weet u, en weet u, heren, gedenken iedereen van ons. En al de zieken en zwakken in het ziekenhuis en het stichten en in de, de, de heide hier en we leggen ze al voor die morgen Mocht nog eens al die grote medisijnmeesteren nog iets zeven erover heven, uitwendig en inwendig. de vaders en moeders met de kinderen, heeft nog liefde hier in de gezinnen, houdt nog bij me standen, bewaar nog van de machten van de tijd dat we beleven, donkere tijden en grote machten van zonde, de zaken maar een korte tijd, en daar had hij om alles al een, een breed en de leeuw om alles maar te versling. Maar hier hij heeft toch zijn kop vermoord. af heeft nog iets gezening over de gezin. Het denkt de bloeder en al ouder arbeid hier heeft de lift en kracht. En er beleid nog door die bedacht. Ook in het beroep dat hij zij gaan naar eens van die was connecten. Ach, hier heeft nog een open wensen naar Jeruzalem, om de zaak nog eens kwijt mocht te raken bij de Heer. Ach, is het daar verbracht moet worden, dat niet meer mens zaak maar dat de kerk God zaak is. Heere, mocht dat gebed nog eens heen, dat die grote voorbidden in de hemel het nog eens af moesten nemen. Maar hij zei toch zo niet van u het kent. het gedenk, ik net die beroepen is. Ach, zouden we nog dit ik doen verblijven. En dat hij door ieder Heere nog, dat hij er nog toe gezet moet worden. Ach, laten nog eens, laat er nog waarlijk een gebed voor gegeven wordt. En Heere, gedenk, de gemeente oud u samen, jong en oud. Kleine kinderen en jongens en meisjes en jonge mensen en oudere mensen. Heren, we leggen ze al voor je. En we gaan ons leren sterven voordat dat sterven wordt. Bedenk aan uw kerk over de ter wereld. Bedenk die uw knechten en zendelingen. Bedenk ook ouderlingen die jaartjes, en studenten. En Heere, zou we nog meer arbeiders uitstenden in die waarheid, die de oude waarheid nog eens verklaren moet. Bewaar die oude waarheid voor ons en onze kinderen en ons en onze kinderen voor de waarheid ook in de dagen van verzoeking dat we beleven. Heere, want oh, geeft dat we maar niet om onze eigen vertrouwen want dat gaat zeker mis. Maar dat onze hoop alleen op je gesteld voor de Heer heest, dan dat levende hoop. Ho geloof, hoop en liefde. O, mogen we er wat van nog ervaren in de tafel? Help ons nog, Heer. Hij weet, Heer, hoe arm dat we zijn in een van onze cellen. Maar Heer, Hij zijt zo recht en hij wordt in die armer bij het eindheden en ook die rijker bij het teruggaan Och, komt nog eens op en dat we nog eens vrijmoedje van de Meester nog eens ontvangen mogen en Heren dat we nog eens vrijheid en vrijmoedigheid ontvangen mogen om uw woord nog in dit avond in de midden van dit gemeente te mogen verklaren en Heren mogen ook iets geven even in het gehoor Neemt al het recht dat een hindernis, is. Maar hier weet hier, we mensen zo stijl en dieper van. We kunnen maar alleen voorbrengen wat kwaad is. Maar leidt ons in die weg, in, in, in die we weten, hier. Het lijkt dan ook het land van Nederland met koningin en al de enigen die in hoge plaatsen zijn. Laten nog een gebed voor gegeven worden. En Heren, zou dan ook in Amerika en in Canada uw kerk gedenken en op de velden. Heren, dat er nog eens later nog dat er een rijk genoog nog eens toegebracht mogen worden, nog in deze dag. Oh, dat er nog hier en daar nog eens eenheid moesten schreeuwen, wat zouden we doen om zalig te worden. En Heren, gedenk ons dan ook onze gemeente gemeentetijd. En mocht ook in deze week ons weer met onze vrouw naar onze eigen gemeente toe brengen. Bewaar ons langs al die onveilige wegen. langs het weg en door het licht hier. En af mogen mochten nog eens heen, dat ook het dagen hier in Nederland, dat er, wat funny, dat by, dat er nog eens wat van die in daarin mochten weten. Zo verheerlijken van uw naam, Dat onze eigen nog eens ver, verliezen moeten. En dat we door genade nog eens even doen mag, En uw mogen door genade nog verheerlijken. Verzoen onze zonden. Om Jezus' willen. Amen. Laat ons zingen van de Salom 77. En daar is aan het eerste en het zesde en het zevende vers. een nieuwe aandacht vragen waarom de tekst in deze avond hier, dat opgetekend kan vinden in het voorgelezen hoofdstuk, namelijk Psalm 61 en daarvan het tweede en het derde vers. Het einde des lands roep ik tot i als mijn hart overstellend is. Leid mij op een opsteen die mij te hoog zal zijn tot zover. Al het thema dat is een gedrukte kerk met drie gedachten In het eerste de de schrijf van Gods kerk, de tweede plaats van waar dat dat kerk schrijft en ten derde voor wat dat de kerk schrijft. Onze thema dat is een verdrukte kerk en dan in het eerste de geschrijf van Gods kerk. Als wij dat in onze tekst kunnen vinden, O God, hoor mijn geschrijd merk op mijn gebed, en van waar en dat ik kerk schrijf van het einde des land, roep ik tot i, als mijn hart overstelt is, en ten derde. Voor wat en dat de kerk schrijft en dat we vinden in onze tekst leidt mij op een ropsteen die mij te hoog zal zijn. Gemeente, met de helpen de Heer, de ik even te stil te staan bij in deze woorden en daarin te mogen zien, er verdricht de kerk. Want het heeft de afhaal, dat zijn volk, dat zou door een verdwikking hand van tien dagen. Is de rest hier voor Hoogs niet? Nee, het staat in Hoogs Woord, der blijft achter dit leven een rest voor de kerk van ons. Dit is het land der ritten En dat is feitelijk waar ook in het leven van ieder mens. Want naast ons in diepe zalenaden is er feitelijk voor niemand richt meer op haar. Want het beste van ons leven, dat is moeite, ellende. En verdrietig. Het beste. Dat zegt best in Gods woord. Dat nog het beste ervan. Want voor in iedereen. Lezen dat valt niet mee. En waarom valt het niet mee in mijn hoofd? Om door ons in diepe, en adem. Heven we op verloren. En hoe zou het nou eens mee kunnen zonder vondst. Dat kan niet. Nee, mijn orders, dat de kerk nog eens op die rotsteen gebracht wordt. Dat heeft de kerk nog medelijden met de wereld. Dan heeft de kerk medelijden met de wereld. Want de wereld hebben ook niet zo makkelijk. Is niet te vinden? Is niet te vinden niet? Het een die zoekt het in dit en een ander die zoekt het in dat. Maar eindelijk en iedereen die moet zeggen het is niet te vinden. Het leven is een terugstelling. En als we blijven zo dat we verboren zijn. Wat zou het straks op onze dood zetten op een onstaatbelijke terugstelling. Dan al dat de mens zoekt, en de een die zoekt het in wijsheid, in zijn hoofd. En ander die zoekt het in eer. En ander die zoekt het in de grond. En een ander in een ijs. En een ander in een auto. En de en in dit. En zeg het maar verder. Maar feitelijk, eindelijk, Dan moet de mens toch zeggen. zal me toch tegen. Zou me toch tegen. Maar we hebben onze doel gemist. Wij hebben ons een doel vermist, mijn oor. Wij waren het schaap God te bedoelen. en in onze diepe val van haat. Daar, daar hebben wij, daar hebben wij ons eigen vergeet van de vorm te en we bedoelen de duiven. En af en toe door de door alleen. Daar was af en toe getroffen mogen worden. Oh, I die reis in de tijd van de dood en nog leven gemaakt mogen worden. Daar was het nog een last, mijn hiel, mijn hoorde zo groot. Dat leer, maar, dat leer wij niet af en dag. Maar dat werkt op in de ziel. Dat heeft hem beheerd om God te bedoelen. Dat, dat nieuwe leven, maar dat begint de, de oorlog dat dan begint de oorlog tussen dat nieuwe hier en dat oude nat. En gaan ga in in dat dat er aan laatste adem snikt. Je zou wel misschien vragen vanavond, waarom daar we weer zo'n 51 zo zijn? We hebben al een hier gezongen vandaag. Het is foute bij. We hebben een, fout erbij. Ik heb een in mijn hoor. We hebben vanochtend begonnen met die broeders van Jozef. En hoe dat de heer, hoe dat Joost als het type van, van de heer en dat in die weg is het de werk van een drieënig God. Die jongens komt te ontdekken aan de schuld. En dan gaan ze zingen genauw, opgenaard. Maar gaat het dan over voor de kerk? Wordt het dan niet meer gebruikt voor de kerk, mijn hoort? Had die kerk nooit meer Salome 1 te Ja, mijn hoorde het geloofd, het maar was Aan En de laatste dag zou de kerk nog gaan zingen. Genauw, Vraag maar dat ouwe de volk na. Vraag ze me. Als de boven gekomen zijn. Dan is het niet meer over zingen. En dat is het niet meer over bidden mijn ogen. Genauw. God genaam. Want. Daar is een verschil tussen. En toch mijn oordeel dus vloeit het uit hetzelfde. Uit hetzelfde werk. In In de begin. Om mijn mensen schulden uit te worden, dan gaat die bedelen ongenauwd. Maar, maar later, door de smet van de zon, dan gaat die weer bedelen ongenauwd. Vraag de maar op volk, Gana, en als ik het dus recht nog eens zeggen moet. Dan gaan ze nog eens dieper voor de bij ze dan vroeg. In het eerste liefde dat de Heere heeft in de harten van de volk. Dan kennen ze het vanzelf niet begrijpen. Daar zou wel in de kerk mensen zijn Die in dat eerste liefde mogen leven. En dat alles al zo levend is. Dat heeft de Heere wel in het begin. En dan kennen ze het niet geloven dat laatste. Dat er een tijd nog komen zal, ja. dat ze nog die Salam 51 dieper in gaan zingen dan ooit te groeven. Wij, wij leren in onze catechis catechistische boek van Hellenbroek en we zelf in de Heidelbergse catechistische catechis, en dat is al dat staat op op eeuw op de woord. En daar leren wij ellende, verlossing en dankbaarheid. En niet in dat recht van dankbaarheid, daar valt het tegen voor de mens. Want mijn hoorde dat een ziel ontdekt wordt aan de zon, de dus krijg die een middelaar noemt. Dan krijgt hij dat naam van Jezus zo nodig. Dat naam Jezus, dat bedoelt, een die zalig maakt. Maar niet in het verder leven in de rest van dankbaarheid. Want wij hebben dat enig woord nodig dat de rechtvaardig maakt. Maar die kerk die krijgt, die borg net zo wel nodig in de heiligmaak. En de heiligmaak in de haat over, over de stik van de dankbaarheid. En laat je maar vragen vanavond mijn hoort, die het door genade mogen ervaren. laat je maar vanavond mijn vraag, hoe gaat het nou in de dankbaarheid? Hoe gaat het nou? Och, weet je wat de kerk kan zingen? Och, was mijn ziel daar waar weer verleid. Ja, mijn oordeel is van voor de kerk. Daar zou het niet mee hier op aarde. doen. En waarom allemaal mijn eigen schuld? Allemaal mijn eigen schuld. Ik was het schaaf om de te verhuurd. Ik was schapen om in de wegen te wandelen. In de wegen van gerechtigheid En in de we wegen van heiligheid. Maar niet vinden wij hebben vanochtend begonnen met die broeders van Joost. We hebben vanmiddeld door de helft. is dus hier een beetje verder mogen komen. In dat eerste boek van Saul. Samuel. En daar van het 22e hoofdstuk, en daarvan het eerste en het tweede vers, doe ik er maar op, die hier niet was. En daar hing het over, een benauwde volk, en allen die het, die benauwd waren. En daar gaat over die spilang van het olem, waar David terechtgekomen is, als een type van de middelaar, afgedaald in het diepte onder God terecht. In de tweede plaats, daar had het om. en alle die een schuld zoveel daar heb op de rechtvaardig maken. En in de derde plaats, daar gaat het over. En derde ik die daar verklaard ik En daar zegt het aan allen die zeer bedroefd waren. Zeer bedroefd dan kun je zo in dat tekst vinden, ellende, verlossing en dankbaarheid. Maar je zou zeggen, wat toch een vreemde dankbaarheid. Alleen Allen die zeer bedroefd waren. O, wie is dat volk, dat derde volk daar in God die nou zeer bedroefd waren? We hebben vanmiddag gezegd, en dat onthoud je nog misschien van twee jaar vroeger, daar houden we het over die zevenheid. En eerst, dan verhaal ik het even voor de enige die die vanmiddag hier niet waren. Daar houden we het over die geist van vandaag door de wedergeboorte. In de tweede plaats, dan komt een mens in dat werkgeist. Wat een mens die wil, maar bij de wedstrijd moet. Oh, wat een, wat een werk heeft de Heer om een mens te gemaakt worden, om door genade zalig te doen. Maar, als een mens mocht leren dat hij bij de wet niet meer zalig kan worden, dan wordt hij door genade gebracht in het heiligheid, Dan wordt een weg geopenbaar in de, in de tweede persoon, buiten de mens. En dan later, dan komt hij in dat rechtheid. En dan komt hij voor de rechter te staan. En daar, daar handelt God met zijn volk hebt. En daar mogen ze door genade met God eens worden. En daar mogen ze door genade God liever krijgen dan de rijke zalen. Oh, wij lezen in versallen 25, wel het zalig is het volk, wie het mag proberen. Die God door recht niet vrouw zolder kies, Want de kerk die wordt op het recht verlost. Wel God stapt niet over zijn recht. En de zaligheid van de kerk niet. En dan in dat vijfde heid. Dat is het heid van vrede. Oh, mijn orens en ik haf niet meer op. Wij hebben daar bij Job gezegd van mis. Wat een vrede. Wat er vrede dat er wat er wordt ondergevonden daar. Is met geen woorden te spreken. Je hebt het wel menig gehoord. Als het over de diepte van de vrouw gaat, is geen woorden om het heid te dikken. Maar als het over dat, over de diepte van de weg van zaligheid. Is ook geen woorden om het te spreken mee. Maar niet dat zesde heid dat is het arme en daar willen we even met de helft het is hier bij stilstaan in onze tekst in deze naam nou. en dat is nou dat volk dat witterlijk bedroefd Mooi lijkt afniewaaricht in de leven van David van Salom 16 daar staat hier een Salom van David daar over we niet over te Maar daar staat het verder en die David, die is nou een die in het arme huis terechtgekomen is. Een grote voorrecht. Neem me maar niet verkeerd op mijn hoofd. Ik zou het van ganse harte wensen voor een ieder Dat je nog in dat arme huis terecht moet komen. Want dan ben je eerst in de genadigheid gebracht. En door de wegheid gebracht. En door de in de eeuwig gebracht. Oh, en daar zijn, daar zijn lessen en ervaringen in mijn oor. Maar ook in dat rechtheid en in dat vredigheid. Ik zou het voor onze jongens en meisjes. Voor mannen en vrouwen en kinderen. Want ook gaat de Heer door de diegte met kerk. Hij werkt, hij gaat met die kerkheid het liefde hij had het liefst, hij handelt en liefde met so de kinderen. Het is net zo uitwendig. En ouders die zijn lief heeft, die heeft ze niet alles wat ze hebben Er zijn ouders die denken, we blijven mooie ouders, of we maar ja, jaar alsje. Maar het is juist verkeerd met ons. Die zijn kinderen liefhebben, die gestuizen. En die laten niet ouder doen wat ze doen. Niet als ze wat gehoorzaam wat willen doen. Maar ze laten niet dingen doen dat voor ze niet goed zijn. Maar de heren die handelt met zijn kinderen. Zo vaderlijk, zo lief. Dat zou voor ons vrees gekeken. Want dat wat waarin onze diepe vuil hebben we gedacht om koning te wezen. Die discipelen die van ook, die dachten ook voor dat Christus sterf, de dat Christus een harde koning zou weten. En dat stille het hoogt zou hebben bij die koning. Maar mijn hoor, de Heer die gaat in een andere En die lezen we in onze tekst. En dat is in brief. Dat was wordt uit het armijs. Dan mag je alvast en tegen hello. Want die David die was met een op godverzoeker. Dan moet je die brieven lezen. Jongens en meisjes, blijf met dat oude waarheidje. Oh, er zijn veel die zeggen, vandaag geloof me. Dan ben je happy, dan ben je blij. Maar het zou niks, het zou niks helpen hoor. Blijf maar met dat ene zijde werk van vrije maar dat dat werk zou alleen een waarde hebben mijn oor. En al dat zelfgemaakt christendom. Dat zal geen waarde straks hebben op het oor. Op het, of als een mens voor God komt te staan. Blijf met dat oude waarheid. En hier. Dan wil ik je dat brief schrijven. Dat brief even je voorlezen. Wat van die armigheid geschreven is. Door, het, door een lieve kind ja. Oh, dan moet je maar eens even terugdenken, jongens en meisjes. Wat een rijke genade heeft hij al in zijn jonge jaren ontvangen. Ik hoop dat er hier ook zit van die jongens en meisjes. Oh, die mogen het die vertijden, mogen wat heb ik liefje? Ja. Die het trouw is. Oh, die zijn wel soms in het leven van dat, van dat benauwde volk. En ik hoop dat je het nou begrijpen mocht dat ik het allemaal niet weer over mocht zeggen. Maar dat benauwde volk, dat schuldigende volk, weet je wel, weet je wel wat ze zeggen soms? God heb ik lief. En als je zou zeggen, verklaar dat, dan kunnen ze niet verklaar. Maar nou, ze zeggen, het uit de oprechtheid van de hersenen. Als je zou zeggen, mag je dat zeggen? Dan zou je zeggen, ik kan niet anders doen. Ik zeg niet dat ik bekeerd ben, maar ik zeg dat God lief is. Dat zeggen ze wel. En dan mag je ze wel eens zeggen hoor, Af het echt van de heer. Maar nou mooi deze brief eens even horen. Dierbaar hoor. Dierbaar brief hoor. Er wordt door een geschreven die de zaken ondervonden Het is niet zo van, van een boek gestudeerd en dan geschreven, nee. Die is een die de zaken meegeleefd en doorgeleefd en ingeleefd gelezen. En wat schrijft hij nou? Wat wordt geschreven in de brief? Dan begint hij er hiermee. Oh, God. En wat heeft dat al veel te zeggen? Oh, wat, wat zou je ervan zeggen, mijn ouders? Wat zou je er nou van zeggen van alles? Dan zou je zeggen: Kom van z'n hart ik. Kom van z'n hart. Oh, uit de diep. Ja, mijn hoord Dan, ik weet niet of het een goede woord is, maar dan zouden we zeggen dat klopt. Uit de arme heis. Oh, oh. Wat, wat behoort dat toe? Een bedelaar. Ja, een bedelaar. Oh, ik zou wel zeggen een zegende bedelaar. Oh, zou er nog eens zo mochten bedelen in onze leven. Zou het voor je allemaal wensen, oh zo, Maar wat, wat wordt allemaal in die woorden verklaard? Liefde. Er wordt echt liefde in die woorden verklaard, oh God. Daar wordt verklaard diep, Daar wordt verklaard zonde. Op opgenaai. Oh komt dat dan van dat lieve David? Ja, dat komt van David ook in het arme hij in de stik van de dankbaarheid in de stik van de heiligheid in de stik van heiligbaar lijst het meisje O oh, God laat ik koning wees nee mijn orde staat er staat wat anders het gaat niet over het heersende koning, koning David die vluchtte hier voor zijn eigen zoon Absalom, diepe wegen, diepe weet, onbegrijpelijke weet. Ken je ook in Psalm drie te vinden over Absalom, diepe weg. Maar David die zegt hier, oh. God, hoor mijn geschrijf. Wat er wordt er allemaal in betekend dan? Waarom zegt David nog, O God, hoor mijn geschrijf. Waarom? Om de diepe aanvechting van de voorste dijsten en de, en de kracht van de goddeloze ongelooft. Want het ongeloof, dat is de grootste zonde, mijn oor. En daarom begrijp je nou, dat ook die David die zingt, die zong nog in zijn oude dag, van na, oh Want dat ongeloof, dat wordt schuld voor dat volk. En dan zegt hij verder, merk op mijn gebed dat in God's woord mijn hoofd, dat Sion die zegt, de Heer heeft me belast, en de Heer heeft me vergeten. En dat kerk ik nou die met de belofte God, wel hoog die wel mee gezongen heeft, maar niet in de volvilling van die belofte, want er is er is een gevaar dat we met de belofte tot de rest komen. Maar mijn woord, is, als we echt een belofte van God ontvangen. Dan is er wel een gevaar dat we wel met die belofte gaan ponken zelf. Dat we het aan alle mensen vertellen. Dat we dezelfde mens mee gaan worden met God, met wat de Heer gegeven is. Maar daar staat er ook diepe eraf erachter. Wel, nou, God, die ontdekte mens tot de laatste dag, en voor de vervulling van die belofte, zou de ziel nog dieper wegen doorgehen. Maar nou, als het nou, als een mens nou eens klein mocht worden met de belofte, want zo zou het moeten wezen met de beloften. het moeten Met de belasten in de stof. Als een oomwaardige verrotte God te daar Dan wacht dat ziel. Dan gaat hij niet pogen met de belasten. Maar dan gaat dat ziel verlangen voor de vervulling van de belasting Want die ziel die kan met die belasten niet doen. Al is het een troost. oneindig groot voor Gods kerk mijn hoor. Want er is een volk. Die wel met belasten wel God over de wereld lopen ja. En ze mag wel in die tijd van het geven van de belofte wel eens zien. Maar er komt een tijd dat het beproefd wordt. Kennen ze het vergeten niet? He, maar ze blijven maar afwachten. Blijven maar afwachten. Maar wat ik zeggen wil, ze gaan er niet jeigen in de belofte. Maar ze gaan jij, ze zouden jeigen als de vervulling geheven wordt. En dat gaat over verschillende dingen. Maar dat gaat ook in het geestelijke leven. Maar die David, hij zegt: Oh God, hoor mijn geschrijf. Merk op mijn gebed. Het is dus als, als dat David een klein kind gaat worden, Een klein kindje. Dan zouden we zeggen: Dat klopt dan. Want zeg ik Gods woord. Als als zij Gods woord, als we niet een kind worden, dan kreeg je de krijg Gods beren. Staat allemaal zo duidelijk in de Bijbel, man. En daar gaat het verder, hij Oh O God, hoor mijn gescheid, merk op mijn gebed. Ach, die was één die door genade nog, hij mocht weten, dat was maar één die hem helpen kon. En daar gaat hij naar die lieve heren bidden en bedelen en vragen en zichten en maar blijven vragen. Ja. Want er zijn mensen die, die binnen ene dag bidden. En morgen is het allemaal over. Maar er is een volk door genade die blijft in mij. Die blijft in mij. Wacht, ja wacht op de nieuw. En nou in onze tweede gedachte mijn hoort is. Daar horen wij van waar dat de kerk schrijft. En daar horen wij hier in onze tweede plaats. Van het einde des lands roep ik tot. I als mijn hart overstelpt is. Het wordt verklaard hoe, hoe dat het wit met David was. Niet alleen voor zijn staat voor de eeuwigheid. Maar ook voor de toestand. Want ik ken wel dat voor de staat van de eeuwigheid. Dat kan wel eens wezen dat de mens nog in de diepste verdrukking nog hoop heeft. Aangaande zijn staat. Maar ik ken voor de toestand van het leven zo moeilijk wezen. En dat was ook hier in de leven van David. Want dan zegt hij. Van het einde des lands, dan is hij zo ver af. Van waar? Van God. Hij voelde zijn eigen zo ver van de hieraf. Misschien zit er nog een arm, ongelukkige volk vandaag Die voor de eigen zo ver van God voelde je. Zo ver. Vroeger was het zo anders. Maar dat je niks meer overhield. Dan een harde hart. Harder dan steen. Ja zelfs. Laat mij maar eens plat uitdrukken. Dat zelfs de hemel die trekt me niet. Meer. En de hel die schrikt me niet. Meer. Er is zo'n volk op aarde hoek. O voor wie dat het één gaan leven. In dat arme huis. En inga leren om door genade, door soevereine genade, om zaalig te worden. Ja. Niets van de mens, maar alles en alleen in een drieëne God. Ja. O oh, mijn hoorders, daar is een volk die, die zo ver van God afvoelt. En als we er een, een beetje naderbij bij komen met, die, met David. En wat omgaat hier in zijn leven, dan vlucht hij voor zijn eigen zoon, absoluut. Moet je eens indenken. Moet je eens indenken, mijn hoers. De gezalfde dus hier en dan nog vlucht voor zijn eigen zoon. Wat hing dat diep, diep, diep door. Wat zou die lieve David gezegd heeft hier? Ik wil die nakomen. Maar mag het toch niet een beetje anders wezen? Oh, mag ik het niet? Mag ik dan in de weg van Leiding niet wat anders verliezen? Vluchten voor mijn eigen zoon. En dan dat zoon in een goddeloze weg. De Heer, die, die spuurt de vlees zijn volks niet. Oh, misschien zit de Heer vanavond een volk. In de weg van druk. In de weg van ruil, In de weg van moeilijkheden. Dat je het ook niet eens met God geworden. Het is allemaal een geschonken goed mijn woord. Om met God eens te worden. In de weg van de verdrukking. Ja. In de weg van de stik van de heiligmaking, In de weg van dankbaarheid. Ja David. David dankt de Heer. Maar voor. Af Absalom, af Absalom je jaagt van je tronen. Dank de Heer voor je. Zo praten zo praat godsdienstige mensen vandaag te maar over. En daar is die David. En hoe is die daaronder gesteld staat Gods woord hoor. Wat komt Thijs met David? Zijn zonde. De smette zonde. Is David hem van de zonde vrij nemen hoor. En Ati schreeuwt, oh hoor mij geschreeuwd, hoor mij geschreeuwd. En... Merk op mij gebed. Hij was bang dat de Heer het nog niet meer hoort. Want hij schreeuwt van het einde des lands, roep ik tot hij, als mijn hart overstelpt is. Wordt allemaal verklaard hoe dat hij was. Hoe dat het stond met die David er. En die, die woord overstelpt. Dat bedoelt angst. Dat bedoelt benauwdheid. Dat bedoelt zorg. Dat bedoelt bekommernis. Maar ja David staat toch weer als woord. In 1 Petrus 5 vers 7. Werpt toch al die bekommernis op mij. Op hem. Want ik zorg voor iets. En nu is er een volk in de kerk. Die zegt: Kon ik het maar? Kon ik het maar? Kon ik het maar? Oh, kon ik het maar als een Schouders is leggen? Dat keek ook niet. Waarom niet? Het is een geschonken goed. En het blijft een geschonken goed. Wel, Gods ik die man te leren. Zonder mij kun je niets niet. En dat beleiden wij wel veel. En dan ook nog een beetje om vroom te wezen. Maar niet om dat in te leven en uit te gaan leven. Zonder mij kun je niets mijn ouders niet. En nou die David hier. In, in al zijn angst. Wat had hij dan angst over? Hij was toch een bekeerde man. Hoor ik iemand zeggen, zou die man dan nog angst hebben? En zou die man dan nog benauwd wezen? En zou die man zoveel bekommeren hebben? Hij was toch een, een zegende desier. En ik ken iemand horen zeggen, wist ik dat nou maar? Had ik nou maar wat David had, ik zou zo blij wezen. Al moest ik de diepe wegen door. En dan kan ik zeggen, je ja, zegt het maar, je staat er nog voor je staat er nog voor me. Maar ik kan wel begrijpen dat er een volk in de kerk vanavond is. Die zou wel zeggen, had ik maar wat David had. had ik dat maar. Oh, dan zou ik zo blij zijn. Want ik vrees dat ik niks heb. Ik vrees dat ik nog echt onbekeerd ben. En dan zou ik zo blij zijn. Als ik nog wist dat ik die genade had als David. Al mocht, en dan weet je wat die, die ziel haar zeggen. Uit het wens. Dan zeggen ze. zou ik door diezelfde diepe wegen. Dan zou ik hier zeggen. Heer het is goed. Maar ja. In de wens het is wel goed. Maar niet om in het praktijk uit te gaan leven. Dat wordt wat anders hoor. Dat wordt wat anders. Maar. Oh, ik hoop dat er nog veel hier. Onder de jongens en de meisjes. Misschien is het een beetje moeilijk vanavond, mijn, mijn gelieve jeugd, om het te begrijpen, want het gaat een beetje diep in het ondervinding van de ervaring van Gods volk. Maar ik hoop dat er nog jongens en meisjes hier zijn, wiens hardheid gaat en zegt, oh God, oh wees toch mijn God, wees toch mijn God, oh God van David, wees toch mijn God, oh jongens en meisjes. Ik mag je de alleen, ik mag het je toezeggen. Als je vanavond bij je bed nog je knieën bij, zeg het maar eens. O God vandaag, wees toch mijn God door genade. O bekeer me nog, bekeer me nog. Voordat het voor eeuwig, eeuwig te laat is. Maar we weten niet wat morgen in zou houden. O pijk nog je knieën jongens en meisjes. En vaders en moeders, lees nog Gods woord. De Heer die kan nog gebruiken. Laat je plaats nooit leeg in de kerk. En in de is mijn horen. Want het is de plaats dat Gods volk bekeert. En wie weet nog dat de Heer er nog bij inkomt. Wij hebben geen recht op niets. Nee. Maar nou om terecht te komen met die David. Dan zweert hij van de einde des lands. En wanneer, wanneer dat dus zijn ziel overstelt is. Overstelt. Vol van angst. Vol van zorg. Vol van benauwdheid. En vol van bekommernis. Is dat dan de kerk mijn hoortens? Ja, dat is de kerk. Dat is de kerk in Verdrikken, ja. Dat is de kerk in het arme huis. In het arme Reis. Mijn lame mij eens gaan zingen, mijn hoorns. En daarvan 66. En dan zingen wij het derde en het achtste vers. Dat is voor wat dat de kerk schrijft. Wat verlangt David voor. Daar wordt in onze tekst duidelijk verklaard mijn orders. Wat hij verlangt voor. Leid mij op een rotsteen. Die mij te hoog zal zijn. Ja. Dat is een verlang. Om, om door de Heer op die rotsteen te gebracht worden. Want hij beleidt die voor mij te hoog zal zijn. En dat, heeft, dat houdt veel in mijn hoofd In de eerste plaats dat ik het niet waardig ben. Want er is een volk van God. Die worden ingeleerd dat het onwaardig ben, Alles verzonnen. Ook in de weg van heilig maken. In de weg van de dankbaarheid. Ja. Onwaardig voor mij te hoog zal zijn. Ja. Ik ben niet waardig om daar te gebracht worden. En toch het niet kennen missen. Daar is het een, een kenmerk van genade mijn ogen. En nog niet kennen missen. Niet waardig en nog niet kennen missen. Oh die voor mij te hoog zal zijn. En wat bedoelt dat in de tweede plaats. Dat ik mijn eigen er nooit brengen kan. Ik moet er gebracht worden. Ik moet er gebracht worden gedragen worden bij die grote bij die grote herder die die arme schaapjes zomaar oppikt hij draagt ze maar mee ongelukkig we zo doodarm mocht mogen worden door genade dat we zelf niet meer lopen kind. en dat we zelf geen handen meer over hebben want daar komt David hier te beleiden leid me dan op een rotsteen die voor mij te hoog zou zijn hij kende nooit opklemmen. hoor er zijn veel die klimmen zomaar in de hemel. En ze pakken maar alles aan. Maar er is een volk die het niet meer doet. Door genade te leren. Om door genade te leren. Om zalig te worden door genade. Ja. En wat is dan die rotssteen? Dat is die vergoogende middelaar. Die alle macht geeft in de hemel. En op aarde mijn hoort. En wat is het op, op en op die rotsteen te gebracht wordt? Weet je wel? In de weg van heiligmaking. In de weg van dankbaarheid. Hij dat arme huis. om dat in door genade mogen in te leven. In de staaf van gerechtigheid komt de kerk aan een plaats te komen dat het met God eens wordt. Maar ook in de weg van de heiligmaking. En in de weg van de dankbaarheid. Maar dan mogen ze weer op die rotssteen gebracht worden. En als die door genade op die rotssteen gebracht mogen worden. Dan is het goed. Oh dan, dan mocht de kerk wel zingen. Al is ze weg dan door de zee. Oh dan mocht de kerk door het geloof. Door het geoefende geloof. Dan mag de kerk alles doen. Kun je het in de Bijbel vinden? Waar zou je dat dan vinden in de Bijbel, mijn oors? Oh, als je thuis nog mag komen, lees maar hoe je bijhelft. Staat het allemaal verklaard hoor. Oh, want als de Heer het voor de kerk opneemt, op die vaste rots, mijn oors. Dat is de rotssteen, dat vaste staat en de bergen. Dat is de zaligheid en het ene God. En dan mag de kerk, of oh mijn hoort. Dan mag de kerk het met God eens worden. Ja, in de weg van lijden. Staat allemaal in de Bijbel. We hadden nog even met de kerker het erover voor de kerk. Dan krijgt dat David, die krijgt een doornier. in zijn zij. Hij wou het maar niet dragen. Maar wij willen geen kruizen dragen mijn hoort. Wij willen geen kruizen dragen. Maar dan laat hij bedelen. Wij, wij bidden tegen onszelf in. Maar wij willen al door mij vragen. hier neemt die doorn maar weg. Neemt hem maar weg. Ik kan beter, ik kan beter doen en beter wezen zonder. Maar de Heer zegt: Oh, mijn lieve Paul, Paulus, het is best tijd, met draag voor. gemeente, dat de wijsheid Gods niet boven onze dwaasheid gaat. En dat we het in dat heve vaders hart de liefde mogen zien, want die lief heeft die kastijd. Och, Paulus, het is de beste man door te hebben. Hoor. En waarom? Zeg het nou maar vanavond, waarom? Dat je niet in de licht gaat vliegen. Met de hoogmoed. En op de andere kant ook wat. Dat je maar op de grond nog blijven als een bedel. Aan de grond maar te blijven. En de derde zegt het maar bij vanavond. Om afhankelijk te blijven. Om afhankelijk te blijven. Ja, Paus, het is de best, maar dat die doorn er maar blijft. Maar hoe ken ik het dan dragen? Luist het maar van die rotsteen. Mijn genade is niet genoeg. Ja. Wat zegt dat dan? Om uit hem te leven. En dat is voor mijn vlees zo moeilijk. Dat is voor mijn vlees zo moeilijk. Die lieve profeet. Die kwam daarbij. Bij die weduwvrouw daar. Weet je wel. De weduwe of Sarfath, zeggen wij. En die had dat barrel daar. En dat barrel dat was empty, almost. A little in de bar, Een lege, een lege kraag zeggen jullie. Maar je kent de geschiedenis wel. En die profeet die kon al door de bodem zien. Stervende leven. Laat me maar die vrouw die zee, laat me de laatste maar even bakken dan gaan we sterven. En nou die profeet die moest er blijven. Oh, die, die lieve profeet die zou het, deg, het dag hier waarom heb je bij mij bij een rijke vrouw niet gebracht. Waarom bij de arme vrouw? Maar ja, mijn kind is de best voor u. Om maar met een lege kracht te leven. dat de bodem zien. Val niet mee voor ons hoogmoedervlees hoor. Val niet mee voor ons hoogmoedervlees mijn hoor. Maar het is de beste weg. Want die de Heer, die de Heer de liefste krijgt. Die houdt de Heer op het kortste touwtje hoor. Op het kortste touwtje, ja. En als het niet meer kan, dan kan het nog, ja. Oh, die lieve David, die vraagt om op die rotsteen maar te komen. Want als die daar gebracht wordt, dan kan die nog even ademhalen. Waar? Midden de verdrukking. Midden de verdrukking, ja. Dan wordt een kindje weggenomen. Dan een vrouw weggenomen. Dan een man weggenomen. Dan moet mijn boerderij verkocht worden. Dan legt er een koe hier dood en dan legt er een vaker daar dood. En als ik mijn God had gelaten, oh, O in de weg van de, van de heilig maak mijn oors. Waar is de duistere? Waar had de kerk nou in leven? De bittere vijandschap tegen Gods weeg. Oh, mijn hoorders in de praktijk van het leven. Daar wordt dat kerk. Dat kerk dat wordt ingeleid door de liefde van de vader, de zoon en de heilige geest. In de weg van afsnijden. In de weg van verdrukking. In de weg. In de weg om daar maar steeds armer te worden. Hoor je het niet? Die lieve apostel die zei het zo duidelijk. Wat ik niet doen zal, dat doe ik. En wat ik doe, zal, dat doe ik niet. En nou, er wordt er wel eens over gepraat. Maar om dat in te gaan leven door genade, mijn ouders. En die, die Paulus, die lieve apostel, die zei: Er van deze boom heen vrucht in de eeuwigheid. Niks. Wat bedoelt het dan? Wat bedoelt het dan in de ervaring van de praktijk van het leven? Dat ik geen ene gedachte, dat ik geen ene goede gedachte meer voortbrengen zal. En wat nog meer? Dat ik geen ene goede woord meer zeggen kan. En wat nog meer? Dat ik, oh mijn godes, dat ik geen ene goede daad meer doen kan. Dan is een mens toch doodarmoed. Doodhartemoed. Heb je het nou geleerd in je leven? En dan zou, je, zou er mensen wezen vanavond die zouden vragen. Maar wat bedoel je ermee? Wij worden toch geleerd om goed te doen uit dankbaarheid. Maar ik heb, nou, ik heb nou nodig. Een bedende en een dankende hoge priester. En als ik nou aan die radsteen mogen gebracht worden. Dan zie ik in die bedden en en oh, en die, die en dankende hoge priester. Och mijn hoort, dan mag het wel. Want dan is het mij niet meer, maar dan is het hem. En dan gaat de kerk met de bijt van al eeuwen zeggen. Hij is brand en rood. En hij draagt de meneer boven de tiendijden. En hij is halsbeheerlijk, ja. Als we maar op die rotsteen gebracht. Gebracht mogen worden. Want daar wordt hij me, niet alleen mijn rechtvaardig maken. Maar dan wordt hij ook mijn heilig maken. En dan om uit hem te mogen leven. O mijn ordens. Als dat, dat kerk nou in het arme huis, Die wordt hij op dat rotsteen geleid die mij te hoog is. O oh, dan wordt het voor dat kerk. daar wordt er een ogenblik. Dat de zaligheid zo ruim is als de zee. Oh, dat de kerk niet op het oude nippetje, op het naar de hemel daar nee. Dat de kerk op op die vaste rotsteen steen. Dat de kerk zalig wordt en dat mag de kerk over Weet je wat de kerk daar mogen zeggen? Oh, wat de kerk daar nog naar de zeggen? Oh, als we niet op die rotsteen zijn, dan weet je wat we moeten zeggen. Dan zeggen we, mijn ziel kleeft om het stof. Maar als ik op die rotsteen door genade gebracht mogen worden. Dan had de kerk zegt, weg wereld, weg schatten. Hij kan niet bevatten, hoe rijk dat ik ben. Alles verloren, Jezus verkoren. En dan mag het door de oefening van de geloof vertijden. Wiens eigendom ik ben. O oh mijn horens, dat is een zaligheid om van jaloers te wezen. Een zaligheid om jaloers over te wezen. Oh, op die rotsteen, dan mag die het verklaar. Ja, alles, niets en ons en alles in hem. Zo gaan men naar Jeruzalem. Maar wij gaan maar einde voor vanavond. De tijd is op. En dan zegt die heer, leid men op een rotsteen. Die mij te hoog zal zijn. Dat is nou een brief uit het armhuis. Er zitten nog zo'n arme mensen hier. Een enkele woord van toepassing. <tiek> Mijn woord Het dag is u weer voorbij. Het dag is u weer gaast voorbij. Het zomer is gekomen. Het oost is over. En hoe staat het niet voor ons. Voor de eeuwigheid. Jong en oud. We hebben met al de kort En de moeilijkheden met de taal. Maar toch met de helpen des hier. Wij mogen over die drie zaken een beetje behandelen vandaag. Van ellende, verlossing en dankbaarheid. We hebben over die zeven eisen gehad. Ik hoop dat je het onthouden mocht. En och ik hoop gemeente. En dan hoop ik voor dat ik dus Heer. Dat de Heer je nog licht mag geven. Om te zien hoe ver dat je, dat je, ermee, dat je ermee komen door genade. En waar dat je leeft vandaag en de dag. Want het is zo'n voorrecht gemeente. Als de Heer er nog heeft. Dat we mogen zien en mogen geloven. Hoe ver dat de Heer ons geleid heeft. En dat de Heer ons oprecht maakt. En dat de Heer ons laten zien wat we nog missen in onze leven. Dat is een voorrecht. Ik hoor iemand vragen. Komt dan al dat volk door die zeven heizen, Dat gaat vanavond maar niet over. De Heer is vrij en al zijn weggewerkt. En hij weet wat van zijn zal zij te wachten. Maar wij zouden het toch moeten, moeten aanwensen want er is ook een gevaar dat een mens onder de bekommernis tot zaligheid of vrede gepreekt wordt en dat is tegen Gods woord wij mogen dat kerk wel bemoedigen maar niet tot rest zetten want het staat ook in Gods woord want Naomi die hing die rit niet aan zeggen oh kind wees nou niet zo bekommerd is hij toch bekeerd als genoeg voor de eeuwigheid nee zij gaat die rit nog eens onderzoeken en ze gaat zij gaat er ontdekken aan wat dan ze nog mist, En er is geen rest, mijn oordes. Buiten dat zaligmakende werk. In de toepassing van de heilige geest. Van het goddelijke. En van het goddelijke werk van Christus. In de, van, in de weg van het rechtvaardig maken. Maar ook in de weg van de heilig maken. En wie zou vragen. Zou Rit nou gestorven? Zou ze nog gestorven? hier dat over de, ren, de gren, grens kwam? Maar daar hoef ik niet te antwoorden. Want dat staat niet als een vraag in Gods woord. De Heer die heeft het toch over de grens gebracht. Maar ik geloof toch: zou ze gestorven? Na de ontvangende van de wedergeboorte, dan kan mens niet meer verloren gaan. Maar dat is gevaarlijk om dat nou toe te spreken zonder dat een mens tot een oplossing door genade mogen ervaren in het eenzijde werk van een drie-een God. We zouden, er is geen rust buiten de arken der behoudens. En nou, het gaat niet over hoe ver dat God dat gaat, maar het gaat over hoe ver weet ik eraan. Dat is nou de zaak. En mijn hoorders. En dan spreek ik de hele gemeente Barneveld aan. Dan vraag ik vanavond. Hoe staat het met die. Voor de eeuwigheid. En dan is in al het kortkoming. Maar dan is verklaard vandaag waar dat we zijn. Dat we nog met die broeders in onze doodstaat nog leven, zeggende dat we vroom zijn. Want we zijn een kerkmens. We hebben daar in Bolivie een paar maanden terug ook met die mensen gestaan, maar ze weten van God dat gebod niet af. En kan ook niet, want ze hebben ook geen woord gods. Maar wij zijn onder Gods woord opgebracht. En wees maar eerlijk, mijn oorders, vraag je maar, ge vraag maar jij hoe staat, hoe staat het met mijn arme ziel? Kan de laatste preek wezen dat je ooit hoorde van? We hebben vanaf twee keer vandaag de rouwdienst gegaan. Het was alvallig een de zonde wezen. Ik kan voor mij ook, doen, maar kan voor je ook. Maar hoe staat het nou voor de eeuwigheid? En dat laat ik het dan maar tijdelijker nog maar. Als hij het vanochtend gezegd heeft. Hoe praat ie over de zon. Die broeders die praten zo licht over de zon. Ze zei wij zijn er twaalf jongens van ene man. Het jongste is vandaag met onze vader en die ander die is niet. En ze wisten wel anders. Maar ze praat maar licht over de zon. Neem er maar mee, mee mijn oren. Denk er maar over vanavond. En ook in de tweede plaats is er nog een schuldig volk. Ik zou zo graag het wensen. Dat er nog hier in Buineveld nog een volk. Die de ontdekkende werk van de Heilige Geest nog eens schuldig mogen worden. Genau, God, genau. Oh, dat de Heer nog eens werken mocht, gemeen, om nog eens mensen ontdekken aan de schuld. Dan komt er een breken met de zonde. Dan komt er een beleiding van. Dan komt, er wordt de zonde beleden. Dat is, dat de ziel confesses his sin. Dat is een zonde van de hatige tijd voor God. Oh, ik heb gedaan wat kwaad is in die hoog. Of dat de Heer een Mens nog eens, nog eens daar mogen brengen. Daar we het ook door de wet niet meer zalig kunnen worden. Zou de Heer nog onder de, in dat weghuis wezen? Het is toch te hopen. Het is toch te hopen, mijn hoor. Want dan zou ze nog uitgeleid worden. Maar dan moet er eerst inkomen. We maar we niet verder op in. Maar ook val ik dus hier. Zou er nou vanavond in die geest leven. Oh die motte met de kerk van hij oud moeten schreeuwen. Met David. Oh God. Hoor mijn gesprek, Merk op mijn gebed. Waarom zei die dat? Hij voelt niet meer dat het gebed was. Want dan val ik. Er komen tijden in het leven van Gods echte won. Hoe ouder dat ze haar worden, hoe korter dat ze gebedsjes gaan worden. Dat de gebedsjes die haar korter worden ja. Waarom? Waarom, mijn woord? Als je in Gods woord eens door te lezen, dan lees je de diepste wegen met het kortste gebed. Die tallen uit die zee, oh God, wees mijn zondag Als Petrus daar wegzinkt in de zon, dan zegt hij, oh Heere, begroet. En zo kun je maar verder aan in God's woord. Oh, val ik de dus hier op die rotssteen. Daar is genoeg voor een die niets meer over had. Daar is genoeg om mee te leven en te sterven. Op die rotsteen. Dan mag ik alles doen. Daar heb ik niet te veel kinderen. Dan heb ik niet te weinig kinderen. Dan heb ik niet te ondegende kinderen. Dan heb ik niet te veel helden. Dan heb ik ook niet te kort helden. Dan is de weg voor mij niet te diep. Maar dat is goed. Dat is goed. Weet je wat de kerk gaat zeggen? Ik dank de Heer voor al die diepe wegen. dan had ik kerk op die rotsteen en dan had ik kerk zeggen. oh heer, ik dank ik dank en weet je wat dan ben je te kort staan de vaders reis. en dat is de zevenen dat is de volkomen Daar gaan ze reis daar naar reis oh helluil, geweldig zalig is het volk die het mag gebeuren oh ik hoop dat de Heer het nog eens even mocht. Dat we nog gegeven mogen worden om te zien. Waardoor we staan voor de eeuwigheid. Hoe ver dat de Heer het door genade geleid is. Dat we nog in onze gemis nog eens naar huis mogen komen. En dat in de schuld nog eens naar huis mochten komen. En dat onze vroomheid nog eens afgedaan mogen worden. De Heer is zegen zijn woord. ons dat, dat het eindigen mocht tot de bedoeling van zijn naam. En dat is nou de wens van de kerk. Want daar wou ik er nog even bij zeggen. En wat had ik, ik kreeg geen goed ding gedenken, woorden zeggen of daden doen. Want ik zit er altijd tussen. En nou, het gaat om, om God te bedoelen. Om God te bedoelen. En daarvoor was mens geschapen om God te bedoelen. En als die daarna verbracht wordt, dan, dan gaat het de volgende stap, dat is de vadersheid. En dan gaat die eeuwen weer. Op het allerrijmste wordt de kerk zalig. Niet om wil, Maar om, een, om de wil van een drieënig God. De zaligheid. Dat legt in het vaderhart van de vader. Dat legt in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Dat legt in de verdiensten van die zoon. De lieve zoon of God. En dat legt in de toepassende werk. In de volheid des tijds. En wat in de eeuwigheid begonnen is. En in de volheid des tijds voorgebracht is. Dan zouden we waarde hebben tot alle eeuwigheid. En dan gaat de kerk zingen die nieuwe zang. En dan wordt al de tranen weggeven. En ze zouden niet meer zeggen ben En ze zouden niet meer zeggen niet. En ze zouden me niet meer zeggen. Ze zouden me niet meer op de, op de borst slaan. O, God genaamd. Maar dan eeuwig, eeuwig, eeuwig wat men hoort. Daar zou de ziel eeuwig God bedoelen. Amen. O, heren, wij herkennen niet dat ons nog doorgeholpen, heeft, ook in dit dag. En in de drukke dagen die ons achter zijn, oh dat we nog eens in die mochten einden, en om uw naam nog eens groot te mogen maken, en Her, heren, verheeft dat wat van de mens is, en mogen eigenen wat van hij zelf is hier. Het denkt aan deze kerkenraad en gemeente, met de jeugd hier, onze lieve opkomende jeugd hier en over het weer. Ah, oh, mag het jeugd nog denk. En daarin die koning krijgt nog eens uitbreid. je jong en oud. Gedijken vervallen ik hier. Ah, oh, heeft hij ze nog eens met de kerk van oud nog eens schrijven mogen? Ah, oh, van aan de einde des landje. Ja. Om op die rastteen te mogen komen. Dat je geen duivelse ze meer aan tassen. Dan kan de wereld ze niet verzoeken. Dat kan dat eigen gooch, moet niet meer daar intussen komen. Ach dan de grootste vijand dat is daar. Dan moet daar even stil leggen. Oh wat we mogen leren dat, dat we onze eigen de grootste vijand zijn. Die drie golven de vijand. Maar op die steen, dan hebben ze niets meer te zeggen. Heere, zegen uw vol. Verheerlijk uw naam. Verblijd deze broeders met de gemeente. Door uw daden. Ga met ons verder. Ook het enkele dagen die we hier nog met onze familie heeft te maken. En nog een enkel keer uw woord nog heeft mogen we brengen. Heeft nog uw zegen erover. Gedenk het kerk hier in Nederland met al uw knechten. We leggen ze voor die troon hier. Heeft liefde in deze donkere dagen. Want wordt woord die het tijd waar liefde woont. Daar verbiedt God zijn zegen. Zie ons aan in die vergoogde rotssteen. Amen. Wij zingen op Psalm 68 en daarvan het tweede vers.